De Amerikaanse president Trump heeft uitgehaald naar de gewapende politieman... die de school in Florida moest beveiligen, maar niet ingreep. Trump zou de studenten en leraren te hulp zijn geschoten, zegt hij zelfs. Zelfs als hij geen wapen zou hebben. De advocaat van de man zegt dat hij niet ingreep... omdat hij dacht dat er buiten werd geschoten. Bij de schietpartij kwamen 17 mensen om het leven. Op meerdere televisiezenders is vanavond Mies Bouwman herdacht...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 wil ik blijven zingen, tienduizend redenen tot dankbaar. In mijn einde komt, zal toch mijn ziel u blijven zingen. Tienduizend jaren tot in eeuw.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 Oh.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 zee is volgen Uw sterke hand, die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden